Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politiediensten in Turkije en Europa... hebben bij een grote gezamenlijke actie ruim 200 mensen opgepakt. Dat gebeurde na onderzoek van Europol naar drugscriminaliteit. In Nederland zijn vier mensen opgepakt. Het zou gaan om middelgrote spelers uit drugsnetwerken... die handelden in onder meer cocaïne. Vier journalisten zijn in Rusland veroordeeld voor extremisme ze werkte voor de anticorruptieorganisatie van Navalny, de oppositieleider... die vorig jaar onder verdachte omstandigheden overleed. De organisatie is in 2021 door een Russische rechter al als extremistisch bestempeld. De journalisten hebben altijd ontkend dat ze voor een extremistische organisatie werkten. Ze krijgen vijf en een half jaar cel. De avondspits van vandaag was de drukste van dit jaar tot nu toe... Op het hoogtepunt stond er bijna 1200 kilometer file, meldt de AWB. De drukte had vooral te maken met het vele woon- en werkverkeer, zegt een woordvoerder. Op Walgeren in Zeeland komen tijdens Pasen zes noodaggregaten. Het stroomnet is daar overbelast, zeker als er veel toeristen zijn, zoals met Pasen altijd wordt verwacht. De aggregaten moeten ervoor zorgen dat de stroom niet uitvalt. De krapte op het Zeeuwse net zou in 2028 opgelost moeten zijn... als er een nieuw stroomverdeelstation in gebruik wordt genomen... en het hoofdverdeelstation is uitgebreid. Tot die tijd worden in Zeeland waarschijnlijk vaker noodaggraten ingezet. Het weer. In het noorden nog enkele regen- of onweersbuien. Maar het klaart langzaam op. Vannacht droog bij een graad of 10. Morgen dan een mix van zon en wolken. In het oosten kan opnieuw regen vallen. Het wordt morgen 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden heel snel korter. De N230, daar is het nog wel druk, van Utrecht naar Maarsen. Tussen de aansluiting met de A27 en Maarseveen heb je nog een kwartier vertraging. Verder staan er vooral nog korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Bijvoorbeeld op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam buiten Veldert heb je nog vijf minuten tijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Goedemorgen, welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het. Vandaag veel aandacht voor wat meer recentere jazzmuziek. En een hier en daar een klein uitstapje naar het verleden. En dat was onder andere het afgelopen nummer van Buddy Colette, Why Do You Linger? Ik ga verder met Perico Zambit. Perico Zambit is een... Uh, een Spaanse alt-saxofonist. Hij componeert ook en heeft dit album opgenomen in 1995. Samen met uh, de toen nog relatief onbekende Brad Meldau, Kurt Rosenwinkel en Mark Turner. Het is een uh, groot gezelschap, want hij wordt door nog meer artiesten vergezeld. En het, is een, uh, het is een Latijnse jazz, maar met prachtige melodieën en uh, ja, veel dynamiek in de, in de muziek. Maar ook briljante solo's. Ik ga ze luisteren naar het nummer Afrique K. En het um, komt van het album Ademoese uit 1995. Het nummer duurt iets te lang, dus ik ga het niet helemaal draaien. Perico Sambi. Je luistert naar nummer A3K van Perico Zambiet. Ik kan het niet helemaal draaien, want het duurt gewoon te lang. Ook het volgende nummer duurt te lang. Ik heb het in het eerste uur al kort even gehad over Ram Ramirez. Ram Ramirez is een, uh, uh, een Amerikaanse uh, ja, drummer... Uh, nee, sorry, organist moet ik dus zeggen... Hij is um, uh, geboren in San Juan. Hij kwam uh, in 1920 in uh, Amerika aan. Groeide daarop en werd daar een uh, groot en erkend talent. En bij de op de leeftijd van 13 jaar al... Um, was hij een professionele muzikant geworden. Hij speelde onder andere bij de Louisiana Stompers. Maar ook bij Rick Stewart is hij groot geworden. En... Um, ja, hij um, hij ging zijn carrière verder uitbouwen. Hij uh, trad onder andere op uh, samen met Elle Fitzgerald. Uh, in de band die zij toen overnam na de dood van Chick Webb. En ze, uh, hij werkte onder andere met de John kirby six En in 1944 schreef hij het nummer Loverman. En dat is een uh, hele grote jazz-standaard geworden. Van een uh, optreden wat hij zelf heeft uh, gedaan met zijn band. Uit 1960, live in Harlem, ga ik draaien... I don't mean a thing. En ik kan ook dat nummer niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst 10 minuten. Ram Ramirez. I don't mean a thing. Je merkt het, er gaat iets niet goed. Ik ben hard op zoek naar, ah, ik zie het al. Ram Ramirez met It Don't Mean a Thing.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 Luister naar Ram Ramirez met It Don't Mean A Thing. Ik ga verder met uh, opnieuw een lang nummer en opnieuw een oude bekende. Ik ga draaien Stan Getz en Lionel Hampton. Het nummer heet Cherokee en het komt van hun album af, Hemp Gets. Lionel Hampton samen met Stan Getz. Dat waren de dus enorm snelle klanken van Stan Gatz en Lionel Hampton... met het nummer Cherokee. Van hun album Hemp Cats. Ik ga verder met een uh, meer modernere uh, jazz. Ik ga verder met Rolf Peterson. Hij is een drummer. Hij was een van Art Blakey's laatste beschermelingen. En hij heeft een hoop geleerd van hem. Hij heeft ook een band samengesteld waar hij de leider is. En waar hij de mentor is ook van zijn bandleden. En ook hij... Uh, heeft soms het vuur erin zitten en wat minder precisie. Maar hij heeft een geweldig album afgeleverd. Dat heet The Duality Perspective. Dat komt uit 2012. En het nummer wat ik ga draaien heet Bamboo Bands in a Storm. Ralph Peterson. Ralph Peterson met Bamboo Bands in a Storm. Ik ga verder met de zoon van... jawel, de zoon van Thelonious Monk, T.S. Monk. In 1991 maakte hij zijn debuutalbum als, uh, als drummer. Hij wordt erop vergezeld door Ronnie Matthews op piano... Bobby Porcelli op sax en Don Sickler op trompet. Will Willie Williams op sax en James Genus Bas... Het nummer wat ik ga draaien heet Round Midnight. Er staan een aantal klassiekers op van uh, Thelonious Monk zelf, maar ook nummers die niet zo vaak gespeeld zijn door Kenny Dorham, maar Hank Mobley, Idris Sullipen en nog een aantal anderen. Gaat u luisteren naar Round Midnight van T.S. Monk. Dat is T.S. Monk, de zoon van. Ik ga verder met iets heel anders. Ik was uh, uh, op internet aan het rondkijken. En ik ga in juli weer naar het noord Jazz Festival. En ik zag tot mijn grote vreugde dat Sir George komt spelen. Hij is een uh, Braziliaan. Ik had lang geleden zijn muziek al, uh, al eens gehoord. En ik was uh, ja, weg van zijn uh, rauwe stem. Je kan je natuurlijk afvragen of het jazz is. Die discussie heb ik vaak ook met mensen om me heen. Maar ook als je natuurlijk naar het noord Jazz Festival gaat... hoor je natuurlijk allerlei moderne muziek die um, eigenlijk... Nou, je, nou, daar kan je discussie over hebben. Is dat nou jazz of niet? Ik dacht, ik ga het vandaag gewoon eens draaien in, uh, in CFM Jazz. En dan kunt u het zelf luisteren. Of u het leuk vindt, of u het mooi vindt... dat is uh, puur persoonlijk. Ik ga draaien Carolina van Joe George... Um, dois, três, A. Ah. Carolina. Alô, Carolina. Vamos sacudir. Vamos lá. Vamos aí. George met Carolina. Zoals gezegd, hij komt in uh, juli op het Sea Jazz Festival. Dat ga ik natuurlijk in mijn volgende uitzending uitgebreid um, bespreken... met veel artiesten die op het Sea Jazz Festival gaan samenspelen. Ja, ik vind het altijd leuk om... Um, zeg maar een beetje ontdekking door de jazzmuziek te maken. En eind vorig jaar kwam er opnieuw een ontdekking uit. Een album van Roy Hargrove. Roy Hargrove? Denkt u misschien? Die leeft toch niet meer? Nee, dat klopt. Ze hadden nog een uh, kluis geopend. En daar lagen nog opnames in van een album. Alweer een aantal jaren opge uh, geleden opgenomen. En dat album is uitgebracht onder de titel Grande Terre. Het nummer wat ik ga draaien heet B&B. Het is het laatste nummer van uh, vandaag van CFM Jazz. Een fijne zondag en graag tot een volgende keer. Roy Hargrove met B&B van het album Grande Terre.